11 uur. Clemens Peters met het NOS Journal. Wat hij daar deed is niet bekend. Er is geen bewijs dat hij bijvoorbeeld in Syrië is geweest om opdrachten of training van de terreurgroep IS te krijgen. Abedi reisde vanuit een Europees land naar Turkije. Vier dagen voor de aanslag keerde hij met een overstap in Düsseldorf terug in Groot-Brittannië.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 Zijn, uh, goedemorgen. Goedemorgen, ja, nog. Nog, ja. Ja, We zijn goedemorgen. We zijn weer terug in het tweede uur. Uh, tegenover ons zit Joob Berensen, nieuwe fractievoorzitter van OPZ. Maar je zit hier eigenlijk voor uh, de serie die wij nu houden uh, de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Goedemorgen. Goedemorgen Joop. Uh, hoe, hoe is OPZ nu met, uh, is, is OPZ al bezig met, met het programma, met de kiezerslijst, of is dat nog te vroeg voor jullie? Nou, het is in ieder geval nog vroeg. Ik wil niet ja. zeggen te vroeg. We zijn natuurlijk Dat wel kan aan we het kan nooit te vroeg zijn, hè? Uh, omdat, uh, ja, zeg maar, deze raadsperiode is, uh, ik wil niet zeggen, helemaal gelopen. Want er zijn natuurlijk nog wel een Beetje aantal wat hobbels, hè? belangrijke ja. punten die nog, uh, die nog uh, opgepakt uh, moeten worden. Ja. Uh, maar wij kijken natuurlijk wel en wij, uh, wij praten wel met, uh, met mensen die, uh, zeg maar, geïnteresseerd zijn uh, om, zeg maar, iets met openzet te gaan doen. Ja. En uh, wij kijken uiteraard ook wel een beetje al naar ons programma. Uh wat hebben we gerealiseerd van ons programma de afgelopen tijd en wat, uh, zijn er nog, uh, wat is er nog overgebleven. Ik wou zeggen, u, u zijn nu op zoek naar jongeren maar dat kan niet echt hè, voor een uh, oudere partij. Of ja, is dat, dat, dat niet? Kan, juist kan dat wel? Ja? Ja, ik weet niet wat jongeren zijn. Maar, uh, nou ja, ja. ik bedoel eh, niet zo jong als die jongens van GroenLinks. Uh, nee, dat, dat, dat is echt. jong. jong he? He? Ja. Dus uh, een Maar ik denk ik word, iemand maar rond de 40, uh, ja, dat iemand van 140 tot plus. Eén ding is dat we allemaal zeker weten dat we allemaal ouder worden. En de problemen waar ouderen nu mee te maken hebben. Dat is een zekerheid. Daar krijgen we straks de jongeren ook mee te maken. En ik denk dat, dat, dat het goed heen. is ja. om daar in ieder geval kritisch naar te kijken. Dat ja. wil niet zeggen dat wij alleen maar 80-plussers hebben of iets dergelijks. Nee, nee. Maar nee, nee. Eh, mensen van 40 of van 50 die eh, zouden Kun je daar ook uitstekend onder, bij de ja. oudere partij passen. Ja. Ja. Ja. Ja. Je zegt net, uh, we moeten gaan kijken wat er van het programma al is bereikt. Uh, zijn er dingen waarvan je nu al kunt zeggen dat hebben we absoluut al bereikt Nou, wat we in ieder geval bereikt hebben, dat is zeg maar de discussie over het Watertoorplein. <laughs> dat heeft een aantal, een groot aantal jaren, tientallen jaren, heeft al stilgezeten. Uh, onze fractie, toenmalige fractievoorzitter uh, Karel Simons is daarmee begonnen in deze zeg maar coalitieperiode of regeerperiode om dat weer op de kaart te zetten. En uh, we zijn er nog niet, maar in ieder geval is daar wel een aanzet uh, toegegeven. Ja, er zijn nog tot, twee, nog uh, geen, Twee, hè, ja. twee uh, Modellen zijn er nog over. Heb ik begrepen. Er is er eentje die ja. al afvalt. Er is er, uh, Met de presentatie bedoel je. Van ja, ja. De afgelopen, nou ja, ja. Of die definitief is afgevallen. Dat, uh, dat weet ik niet. Uh, de coalitie heeft nu. Uh, of liever zegt het college. Ja, uh, voorkeur uitgesproken. Er is een, een, ja. een stemming geweest. Uh, of liever zeggen een waardering geweest uh, door, uh, door uh, ambtelijke staf en uh, externe waarin een bepaalde score is uitgekomen. Het is natuurlijk heel eigenaardig dat die scoren en de achtergrond van die score, dat die geheim zijn. Hè? Wij hebben ze als raadsleden kunnen we ze wel inzien. Maar voor de burger is dat, uh, is dat allemaal geheim. Dat is natuurlijk Waarom uit is dat? Eigen... Waarom is dat? Ja, dat is een goede vraag. En uh, die vragen zullen wij ook gaan stellen aan het college. Uh, ik heb in ieder geval al een e-mail uitgestuurd naar mijn andere fractievoorzitter, collega-fractievoorzitter, wat zij ervan vinden. Nou, alleen de VVD heeft gereageerd, alle coalitiepartijen die uh, hullen zich in stilzwijgen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk belachelijk als je als college uh, voorstaat open en transparant te zijn. En dan, uh, en dan hou je dit soort zaken hou je dan, uh, geheim. Uh, het is... Helemaal vreemd als je zegt, uh, natuurlijk als college, van we laten straks aan de raad over, dus er komt een debat. Dus wij moeten gaan debatteren aan de hand van geheime informatie. Hm. Nou, hoe dat moet, dat zie ik helemaal niet. Daarbij heb ik, vind ik het ook vreemd dat ik helemaal geen, geen achtergrondinformatie heb. Dus, eh, er zijn deskundigen uitpleegd, er zijn rapporten kennelijk van, die ken ik helemaal niet. Uh, dus als we praten over een gelijk speelveld uh, wat er zou moeten zijn tussen het college en de raad... dan is er absoluut geen sprake van. Er wordt geschermd met financiële gegevens... die helemaal niet bekend zijn. Dus daar hebben wij als raad helemaal geen inzicht in. Dus uh, hier is het laatste woord nog niet over. Het is over niet gezicht. transparant het, in ieder geval? Het is nou, in ieder geval niet mijn idee van transparantie. Maar dus, dat zou dan de schijn hebben... dat uh, jullie ook geen invloed hebben op de beslissing? Nou, uh, kijk... Uh, een debat voeren op basis van geheime informatie. Dus, zeg maar, hè, dus als je met elkaar open wil debatteren... Eh, aan de hand van informatie die geheim is. Nou, Als iemand mij uit kan leggen hoe dat moet... dan ben ik heel erg nieuwsgierig, want volgens mij kan dat niet. Dus of je voert een open debat... Dan moet je ook gewoon zorgen dat alle informatie beschikbaar is. Voor iedereen een gelijk speelveld creëert. Ja, kan en dan kan ik me voorstellen dat het ten aanzien van de financiële zaken. Hè, uh -huh. De grondexploitatie dat dat vertrouwelijk is. Dus dat dat gewoon niet openbaar kan zijn. Maar de rest moet natuurlijk gewoon wel openbaar zijn. Ook de burger heeft er gewoon het recht op om te weten. Van uh, hoe dan eigenlijk deze tot, men tot deze waardering is gekomen. Wat de achtergronden zijn. Hoe de verschillende aspecten zijn beoordeeld. En als dat niet kan. Dan, maakt, dan, dan is deze. De hele discussie over het watertoerenplein is gewoon in mijn ogen een volstrekt wasse neus. Dat gaan we dus absoluut niet doen. Uh, en uh, daar gaan we zeker als OPZ gaan we de actie op ondernemen. En ik hoop dat de andere partijen het met ons eens zijn. En uh, zo mogelijk dan gaan we een klacht indienen bij de commissaris van de Koning. Want dit is gewoon te gek voor woorden. Ja. Dat slaat er echt helemaal nergens ja. op. Ik, ik word hier echt heel erg boos over. Ja. Ja. Nou ja, dat is we duidelijk. Het niet lukken, hè? toch uh, steeds. Uh... Nou ja, ik vind dat je gewoon, kijk, als je niet open en transparant bent over de informatie, heb je kennelijk iets te verbergen. Dat, dat is maar even er, mijn uit. conclusie. Ja. Uh, voor wat die waard is. Uh, mm -hmm. Ja, ik vind dat eigenaardig. En dat zeker als je dan zegt, van, wij zijn open en transparant. Ja, Amrula, je bent helemaal niet open en transparant als je er informatie achterhoudt. Goed, hier okay. is het laatste nou. woord nog niet over gezegd. Ja, nee. Dat denk ik ook niet. Nee. Watertorenplein. Wat <lacht> nee. heb je ja. nog meer voor dingen die op het programma stonden, waarvan je zegt, nou, daar komen we al een elend mee. Nou, wij hebben ons uh, natuurlijk, uh, kijk, als je praten over, over uh, woningen en huisvesting voor, uh, voor uh, niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Dan is dat natuurlijk een groot probleem in, uh, in Zandvoort. Ja, ja, die jongens hebben het net uh, ook ja, al uh, aangegeven. Uh, ik moet eerlijk zeggen van uh, uh, ik kijk niet alleen naar jongerenhuisvesting... want het is natuurlijk niet alleen voor jongeren, maar voor ouderen is het ook een, uh, ook een probleem. Wij hebben uh, als uh, OPZ hebben wij, uh, eind vorig jaar hebben wij een motie ingediend tegen zeg maar. De plannen van de KEI die een groot aantal sociale huurwoningen wilde verkopen, gewoon op de vrije markt. Dat hebben wij, daar hebben we toen een motie over ingediend. En die motie die is gelukkig door een groot gedeelte van de raad is die, is die gesteund. Waarbij we gezegd hebben van nee, we gaan geen sociale huurwoningen verkopen totdat er nieuwe sociale huurwoningen bij zijn gekomen. Dus Want er is zin, al een tekort. Er is al een tekort. En ja. dus zeg maar, op dit moment mogen sociale huurwoningen alleen verkocht worden aan zeg maar, de bewoners ja, van die betreffende sociale huurwoning. Ja. Nou, dat is daarmee creëer je zeg maar. Het probleem wordt in ieder geval niet groter, want de sociale huurwoning verdwijnt in ieder geval wel uit het bestand. Maar ook de bewoner eh, ja. verdwijnt uit het, uit het bestand. Echt, dus in die zin eh, wordt de situatie in ieder geval er niet slechter op. Maar het blijft natuurlijk een probleem. En, uh, ja, uh, ik vraag me af van, uh, van wat de Keij nu precies wil. Uh, we hebben daar maandagavond is daar een, uh, een, een, een open forumavond over met, uh, met de Kei. Nou, daar zullen we in ieder geval zeker uh, aanwezig zijn. Want ik vind persoonlijk dat zeg maar, de ontwikkeling van het coro veel en veel, veel te langzaam gaat. Ja. Dat had veel sneller gekund. Maar... maar heeft dat niet te maken met het feit dat, uh, dat daar ook uh, een investeerder voor moet zijn? Behalve de KEI, dat daar dus meerdere partijen in zitten die daar hun geld in kunnen steken. Nou, ik denk dat er, zeg maar, eh, je praat over een stuk grond eh, wat particulier eigendom is. Hè, want je hebt ja. daar natuurlijk nog allerlei eh, loodsen achter. Ja. Dus het is nog een uitdaging natuurlijk om die mensen eh, zover te krijgen dat die straks naar het eh, nieuwe industrieterrein gaan. Dat is natuurlijk nog niet een appeltje-eitje, want eh, mensen moeten daar fors investeren. Eh, ik hoor bedragen van minimaal een ton... Uh, en de bereidheid uh, ja, die is er vooralsnog uh, geloof ik niet echt uh, dus wil je dat hele gebied ontwikkelen wat natuurlijk best heel erg goed zou zijn voor, uh, voor Zandvoort, dan praat je waarschijnlijk over zeg maar, een gedeelte sociale woningbouw in combinatie met vrije sector huur ja. en misschien ook wel koop want dat zou ook mogelijk moeten zijn uh, dus uh, ja het is, een, het is een mengvorm maar ik ben ervan overtuigd in de huidige markt dat er zowel zeg maar, mogelijkheden zijn voor sociale woningbouw als ook voor de vrije sector. Dus uh, die investeerders die, uh, die zijn er zeker. En, uh... Ik heb ze zo niet in mijn, in mijn achterzak, ik begrijp me goed. Maar als ik even ga kijken, dan weet ik zeker dat ik ze binnen een week gevonden heb. Ja, en ik, je, je kunt gewoon niet zonder betaalbare sociale woningen Dat woning kan ook niet voor, nee, nee, voor nee, mensen nee. met. Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen met een hè, met een beperkt ja. budget. En, ja. en die kunnen niet, die kunnen want ik niet bedoel, als betaalen, je nu nee. kijkt naar de flats in de Keesomstraat, ik noem maar wat, hè, dat, is, dat is dan ook, die gaan nu hoop, voor, hoop, voor, geld, voor duizend euro ja. uh, worden. Die maar dat, is, dat is veel. Ja, nou, dat, dat is, dat is dus niet op te brengen. Nee, nee, nee. dat is gewoon uh, ja. dat dat dat loopt totaal uit de pas uh, met van, uh, van wat uh, wat men op kan brengen. Ja. Dus daar moet echt uh, echt echt een goede voorziening voorkomen. En ja. dat kan want er kan gebouwd worden, alleen eh, de kei moet nu eindelijk eens een keer eh, uit zijn slaapzak komen en gewoon ja. eh, iets gaan doen. Ja. ja, en als je een goede basis neerzet, ik bedoel, een goede woning met een goede basis, zonder al te veel ingewikkelde luxe dingen erin, dan moet het ook betaalbaar dat het kunnen het toch? zijn. Ja. Dat ben ik helemaal Want dat is ja. ook de behoefte. Mensen, ja. mensen zijn niet, niet zo op luxe, zoek ja. naar luxe, maar be, naar en, een betaalbare een situatie ja. en een woning. En dat geldt zowel voor ouderen natuurlijk als ook voor jongeren, ja. levensloopbestendigen. Ja. Eh, zoals u weet, Zeg maar, tegenover pluspunt daar is op het oude terrein van het gebied van of het pand van Drommel daar worden nu ja, nieuwe appartementen gezien, ja. gebouwd ja, ja. Um, daar hebben wij als uh, er zeg maar, is een voorziening startersleningen in de gemeente Zandvoort dat budget was op op een gegeven moment in, uh, in november en toen wij dat signaal kregen toen hebben wij onmiddellijk hebben wij een, uh, de, de wethouder gevraagd van uh, hoe zit het precies en uh, ik moet eerlijk zeggen daar heeft de uh, wethouder Bluis snel op gereageerd en uh, is met een voorstel gekomen komen in januari om zeg maar dat aantal startersleningen euh, euh, weer mogelijk te maken. En ik ja. heb ook begrepen dat er een stuk of tien uh, ja. jongeren zijn die gebruik hebben gemaakt van die ja. mogelijkheid om daar in ieder geval een appartement te ja. kopen. Ja, dat is mooi. Dus, maar ik uh, heb daar zelf in... niets van gelezen eerlijk gezegd. Nee, ik ook niet, nee. hoe, hoe gebeurt dat? Want dat, dat vind ik ook zo bijzonder. Er, er, er, er wordt iets gebouwd, daar zit geen enkele aankondiging. Wie krijgt daar een bericht over dan? Nou ja, ja ik, ik denk dat daarover heeft u. In ieder geval wel wat in, in, in het Standvoorts uh, uh, krantje Klant. heeft daar uh, gestaan. En ik ben zelf ook, uh, omdat ik zeg maar, als vrijwilliger bij Pluspunt daar nog wel eens kom, uh, daar was ik op een gegeven moment ook op een woensdagmiddag, waarbij zeg maar, een presentatie is gehouden van allerlei mogelijkheden. Ah. Dus ik ga ervan uit. Ik, ik weet het niet 100% zeker, maar in ieder geval daar is wel wat publiciteit over geweest. Dus, dan moet ik eerlijk zeggen, van, dat heeft u waarschijnlijk gemist. Maar... Overheen gelezen. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, ja, ik luister wel, niet dat, kan, niet dat ik ambitie heb om daar uh, te gaan wonen. Maar het, het is, uh, ja, ik, ik vind het prachtig dat daar op, op die plek... Want hoe lang staat dat pand van Drommel al niet leeg? Ja. Dat is ja, toch heel, waanzinnig. Heel lang. Ja, heel lang. ja, nou ja er zijn, uh, want dat is ook weer, een, wat ik begrepen heb in ieder geval... een onderdeel van een grote unit. Dus dat moest weer gesplitst worden. Ja, en dat is ja. zeg maar, dus zeg maar, allerlei uh, administratie. Ja, de handelingen die er dan ja. aan vooraf gaan, dat is nog wel kost regelijk, allemaal veel uh, tijd. Ja. Uh, ja, De is ingewikkeld en ja. dat kost gewoon ja. uh, veel tijd. Ja. Maar ja, goed, er, er gebeurt in ieder geval iets. Nou, dat is er mooi. En er gebeurt je van je alles blad. toch dus, wel op dit moment. Dat vind ja. ik wel positief in ieder geval. Ja, ja, ja. Dus, ja. mooi. En uh, hoe is het met Eg eigenlijk, uh, Joop? Ja, met Eg uh, gaat het wat, uh, wat wisselend. Uh, hij heeft vorige week. Uh, is Het probleem blijft natuurlijk zijn mobiliteit. Ja. Uh, hij is uh, vorige week maandag, is die, uh, of afgelopen maandag, is hij wel bij ons op fractieoverleg geweest. En er was ook stellig van plan om uh, afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering weer present te zijn. Ja. Maar hij belde mij dinsdag gelukkig, middag op dat dat uh, toch, uh, toch, uh, toch niet ging. Nee. Omdat hij uh, toch ja, ja. wat dat betreft minder ja. mobiel is. Hij heeft een stapje dus terug gedaan, hè? Hij heeft, uh, ja. Uh, ja, het blijft natuurlijk een probleem uh, zijn mobiliteit. Ja. En uh, ja, ik hoop dat hij uh, uh, toch nog wel weer herstelt. En, hij moet gewoon goed gaan oefenen, ja. Ja. Ik denk dat dat... Uh... Ja, ja, ja. Nou, ja, God, nou goed. Dus we willen dat vertellen, maar... Ja, nou ja, echt bij deze, als je luistert, uh, je moet gaan oefenen, want uh, daar word je mobiel van. Zo. Ja. Nee, maar goed, weet je, echt is natuurlijk wel uh, prima mensen om erbij uh, te ja. hebben. En ja. die weet best al hij veel weet ook. Veel. Ja. Maar ja, het moet vooruit en niet achteruit ja, met zijn dus gezondheid. En uh, daar is hij natuurlijk zelf ook uh, bij. En uh, ik denk dat de oefenen wel een, een onderdeel is van zijn uh, herstel. Dat is, dus, uh, uh, dat is zeker. Uh, ja. uh, maar in, in, in hoeverre hij ho zich daar aan houdt. Ja, dan ja. Dan nou ja, goed. Ja, dat, <laughs> dus, uh, <laughs> ik zal eens met zijn vrouw gaan praten. Ja. <laughs> Ja, uh, even kijken. En verder nog Joop, wat uh, kandidatenlijsten uh, zoeken jullie, jullie zoeken mensen hein, ook. Nou ja, ja, kijk, ik denk dat uh, uh, de betrokkenheid van uh, zeg maar mensen bij de politiek is uh, is ja uh, uh, yeah, helaas is dat uh, is dat niet zo groot als wij denk ik zo. zouden zo. willen. Het leeft denk ik niet zo. Het is natuurlijk maar een kleine groep die uh, zeg maar, ja. zich betrokken voelt bij, uh, bij de politiek. Er zijn wel een heleboel mensen die natuurlijk aan de rand uh, staan te praten met opmerkingen. En ik zou zeggen tegen die mensen van kom erbij. Ja. En Oku, uh... Uh, meld je aan bij een politieke partij. Uh, ja. Want uh, daar is, uh, het is best leuk werk. Er gaat wel een heleboel tijd in wil je het goed doen. Maar het mm -hmm. is uh, best leuk. Ja. Uh, tenminste vind ik. En interessant ook. Niet alleen leuk maar ook interessant. Omdat je gewoon toch nog wel als raads... Uh, als raadslid eh, met, met eh, zaken te maken krijgt waarbij, waarbij je anders denk ik als burger een beetje aan, aan voorbij loopt. Ja. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, is het denk ik alleen maar heel interessant. Maar alle politieke partijen, maar dat is niet alleen denk ik uh, lokaal of regionaal... ...maar landelijk, allemaal en... hebben allemaal een, uh, een probleem met het vinden van, uh, van goede kandidaten. En uh, daarop maakt zit natuurlijk geen, uh, geen uitzondering. Dus als er mensen zijn die luisteren en die belangstelling hebben... ...ze weten me te vinden denk ik. Uh, dus uh, meld u aan. Maar misschien ik, uh, is de angst van mensen dan, uh, zoals je het nu zegt... Uh, dat, uh, ...dat het veel tijd kost... en dat dat ze zich daarom dus niet melden. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk heel veel ondersteunende taken bij OpenZ, die ingevuld kunnen ja. worden door mensen die misschien iets minder tijd hebben. Nee, maar toch. Uh, we willen meedenken ja. en doen. Zonder dus meer, we hebben natuurlijk ook een, een, ja, toch een aantal mensen die zeg maar, ook bij het fractieberaad wel zitten en die ons zeg maar, informatie geven over hun wijk of over dingen die ja. uh, specifiek spelen. Uh, waarbij wij in ieder geval als raadsleden wel, wel uh, wat mee kunnen. Uh, waarvan we zeggen van hé, daar moeten we nog eens even extra aan kijken, naar kijken. En wat kunnen wij daar als, als gemeenteraad uh, aan doen. Ja. En uh, ja, die zijn er natuurlijk legio ook in het dorp als, uh, als het antwoord. Ja. Ja, ik denk dus. dat alle, alle partijen dat wel hebben op dit moment ook. Hè, dat ze uh, mensen willen werven, zeg maar eigenlijk uh, ook uh, nieuw bloed, laat ik het zo zeggen. Hè, nieuw bloed, nou ja, misschien ook in de... Het is zonder meer natuurlijk zo dat uh, met het oog op de verkiezingen ja. uh, wil je natuurlijk zo sterk ja. mogelijk ja. staan. En, dat is, uh, en met een goed programma en met een goede kandidatenlijst uh, ja. wil je graag uh, de strijd aangaan ja, en met de andere er zijn ook partijen. steeds meer ouderen. Uh, Hoe dus groot ouder. is je kandidatenlijst nu? Wat, wat, wie zijn de belangrijkste mensen buiten jou als voorzitter dan die nou, dat uh, meedoen? Hou nog, dat hou ik nog even voor me. Okay. Uh, wij praten met een, uh, met een redelijk groot aantal, uh, aantal mensen. Uh, nou, dat zijn kandidaten, dan moet er op een gegeven moment moet er nog een bepaalde volgorde moet er nog aangebracht worden. Ja. Nou, dat is op dit moment allemaal nog een beetje te prematuur ja. om, uh, om nu al om te zeggen ja, nee, okay. dat is, uh, dat is, dat is uh, die of die of die. Nu die zijn gewoon bezig dus is met Het uh, ja. uh, Binnen het bestuur hebben we afgesproken dat uh, ik vooralsnog in ieder geval uh, de lijst zal gaan trekken, zoals dat ja, ja, heet. Uh, uh, ik hoef niet zo nodig op, uh, op plaats nummer 1. Dus als er iemand anders en we vinden een betere kandidaat, dan, uh, dan mag hij dat graag uh, doen. Uh, dus wat dat betreft. Is er hoog, alles is mogelijk? Alles staat nog open, maar ja. het is ook nog erg vroeg natuurlijk. Jawel, maar goed, je kan de toch al een beetje. Het, ja, het gaat, ja, het, gaat ja, snel hoor Joop. De, de, de tijd ja. gaat heel snel, dat uh, zonder ja. meer. Ja. En, uh, dus zeg maar, daarom zijn we ook zeker uh, wel bezig. We ja, nou. kijken natuurlijk ook al wel ja. naar, uh, naar ons programma ja. en kijken van wat willen we daar nog wel in hebben. Wel gezegd van het programma van uh, drie jaar geleden of vier jaar geleden, dat Zo was al heel dag. erg uitgezien. Dus dat gaan we wel wat, uh, wat inkorten. En ja. we gaan dat ja. ook wel kijken van uh, in hoeverre moeten we daar uh, zeg maar, dat aanpassen. aanpassen, taak, ja, okay, ja. Mochten er ja. nieuwe ontwikkelingen zijn en mocht je iets te melden hebben, dan weet je ons te vinden. Zonder meer. Vooralsnog danken we je voor je tijd en, en je komst ja, Joop Hotel ja. Hoogland. Okay, en uh, graag, graag tot de volgende keer. We hebben even een muziekje en daarna hebben wij Roy Dongen, als die er is, Hij is er nog, niet. nog niet gezien, Hij is maar niet. dat maakt niet uit. Dan gaan we de agenda doen. We zijn terug. We krijgen zometeen onze nieuwe gast. Maar we gaan ondertussen even beginnen met uh, de agenda. De agenda deze week. We hebben op de boulevard Art Boulevard. In die periode mogen portrettekenaars, schilders, sieradenmakers, levende standbeelden, etc. Etcetera, etcetera, op een plek van 3 bij 2 meter hun kunsten uitvoeren en verkopen tussen 10 en... 8 uur s'avonds. Ja. Het is gratis voor bezoekers. Ja. En dan, uh, dit weekend, dat ja. wil ik nog wel even zeggen, ja. is de 21ste editie van de Hotsknots Begonia Voetbaltoernooi. Ik ben gisteravond naar het terrein van de Zandvoortse voetbalvereniging gegaan om te kijken naar SV. het oude Ajax. Ja. Oh ja, het team hè. Ja. Het team van Oud-Ajax ja. en Oud-Zandvoort. En ik moet zeggen, ik vond het bijzonder komisch, maar ook wel grappig om te zien. Er ja. werd door sommigen erg hard gelopen en ook flink snel gevoetbald. Ja? Ja. Er waren erbij, die waren wat minder snel. Maar ja. die waren dan ook op leeftijd. Dus dat, dat mocht, mocht dan ook wel. Eén uh, uh, Ali B uh, heeft uh, meegedaan. Uh, ja, die, ja? Die, die, ik moet zeggen, uh, of, over zijn voetbalkunsten... Uh, kan ik niet zo heel veel zeggen. Want uh, ik hij heb kan geen verstand van voetballen. <laughs> maar hij was in ieder geval... bijzonder sociaal. En heeft oh, nee. uitgebreid de tijd genomen... om met iedereen op de foto te gaan. Met kinderen te uh, praten. Super. Ja. Chapeau Ali B. Nou, heb kijk. je goed gedaan. Oh, Tussen is bij ons ja. gekomen. Onze Goedemorgen, gast Roy Doy. Goedemorgen. Goedemorgen Roy. Wat fijn dat je er bent. Ik, ik zie je aankomen en ik denk, volgens mij ben jij nog niet zo lang geleden bij ons geweest en dat ging over de buurt uh, situatie. Ja, uh, ja. Of? Precies. Dus nu weet ik weer uh, waar ik je van uh, ken. Um, maar nu over een heel ander onderwerp. Een heel ander onderwerp. Gay Pride in Zandvoort, die doorgaat. Ja. Leuk hè? Ja, bijzonder. Ja. Hij straalt heel bijzonder. Ja. Nee, we vinden het ontzettend leuk. Het is een heel mooi initiatief geweest van uh, Wim Peters om uh, verbinding te leggen ja. met de Pride Amsterdam. Mm -hmm. um, ik ga meteen maar even corrigeren. Het is niet een gay pride. Het is Pride at the beach. En in Amsterdam heet het ook Amsterdam Pride. Het gaat niet okay. alleen over gay, maar het gaat over LGBTQ, Lesbian, gay. Uh, ja, alle, alle moet alles gay ja, moeten moet beetje weg, worden. Beetje weg, het gaat eigenlijk om het respecteren van elkaars seksuele diversiteit. Je okay, mag jezelf in zijn In alle fronten. En als uh, jij met iemand gezellig iets leuks wil doen, dan moet je dat van al zelf weet als je het allebei maar wilt. En daar Precies. gaat het eigenlijk om. Okay. Uh, Dus ik vind het ook heel belangrijk om te zeggen het is niet een feest als je daar naartoe gaat dat je zegt van nou ik moet uh, gay of lesbisch, of een van de letters uit het uh, alfabet zijn. Ja. Ik, gewoon Iedereen is welkom om gewoon samen ja. mee te vieren Leuk. dat je jezelf kan zijn. Ja. Ja. Nou dat is belangrijk. Ja. En dat gaat gebeuren... Waar en wanneer en hoe? Uh, het programma is nog niet helemaal bekend. Maar het begint in ieder geval op de 31ste. Het is 31 juli, 1 en 2 augustus. Okay. En met de 31ste begint het in ieder geval met een pride. Vanaf het station. En dan gaat speciale treinen inzetten. Een Heeft, roze uh, trein. Heeft Wim geregeld. Dat heet de roze treinen. Maar ze worden Hij is niet roze, niet roze, roze. Uh, <laughs> nou, Voor die nou, ene ja. dag. Uh, en die, die zes ritjes. Maar als uh, ze vanaf het balkon daar van die flat gewoon een roze roze, roze erop ja. zetten. Dan, dan, is roze. Dan, dan, is dan, dan is die roze. dan is die roze. Ja, Dat kan ook. Tip is dat. We gaan met een leuke parade beginnen vanaf het station over de Boulevard naar het uh, Raadhuisplein. Ja. Daar begint dan de, de eerste uh, het eerste feest hè, in het hart van Zandvoort. Het hart van Zandvoort ook openstaat voor uh, Pride. Ja. Ja. Uh, en daarna gaan we het echt Pride op de beach doen, dat is op uh, maandag en dinsdag. Uh, op maandag met een uh, feest bij Mangroves en Brussel daartussen. En op dinsdag zal er een afsluitingsfeest, onder andere bij Nautique komen. We zijn nog bezig met Center Parks en al die andere dingen om iedereen te betrekken in het in de space. Zeg en Roy wie zitten er dan in die trein vanuit Amsterdam? Uh, wij hopen dat in die trein niet alleen maar deelnemers aan de parade zitten. Maar natuurlijk ook heel veel bezoekers. Uh, als je weet dat er in Amsterdam op de Pride gemiddeld zo'n 600.000 bezoekers op de Canal Parade komen. Uh, dan zouden wij al blij zijn met 5% van de bezoekers naar Zandvoort <laughs> ja. natuurlijk. Uh, dan heb je die trein wel nodig. Ja. Maar we hopen wel dat er gewoon uh, veel bezoekers komen. En dat er veel deelnemers komen. Hoe wordt dat in Amsterdam bekendgemaakt? Uh, het is al bekendgemaakt. Uh, we zijn een echt volledig onderdeel van het programma van de Pride uh, Amsterdam. Uh, we staan dus ook op de website van de Pride Amsterdam. Daar staat het uh, voorlopige programma ook op. Uh, en dat wordt dan verder uitgebreid. En inmiddels hebben we een eigen Facebookpagina, Pride at the Beach. Okay. We hebben een Instagram account, Pride at the Beach. We hebben een Snapchat, Pride at the Beach. We hebben een blog, Pride at the Beach. Dus uh, we gaan heel hard aan de weg timmeren. Afgelopen zaterdag was ik, zondag, was ik bij het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Die rijden de uh, Jos Brinkprijs uh, uit. Dat is een prijs voor, vernoemd naar Jos Brink. Ja. Voor mensen die een belangrijke rol spelen in de emancipatie van LHBTQ. Uh, en natuurlijk heb ik daar ook flink gelobbyd. En, uh, en iedereen uitgenodigd. En groepen van uh, kom, we hebben een fantastisch evenement in, uh, in Zandvoort. Uh, en iedereen werkt hard mee. Vanuit de gemeente wordt het ondersteund. Vanuit het bedrijfsleven doen mensen mee. Uh, Wim trekt van alles en nog wat in Amsterdam aan. Ikzelf doe uh, bestuurlijke dingen binnen. het COC, uh, ambo roze A. Ja. waar ik ook wel eens hier voor geweest ben. Uh, dus ja, we zijn op alle mogelijke manieren bezig om uh, te zorgen dat iedereen alles weet. En erbij komt. Maar er is veel belangstelling wel voor, denk ik, hè, vanuit Amsterdam hier naartoe. Uh... Er is nu in ieder geval heel veel belangstelling. En als het, uh, ja, als het dit soort weer is... is dat is toch fantastisch, dat zou uit, heel mooi nou, zijn, nou, ik zijn. Ik zit net te bedenken, hebben. toen er, zeg maar... Uh, uh, Amsterdam vol was bij dat Ajax-verhaal. Ja, ja, ja, ja. Dan kregen wij een alert... tenminste ja, veel mensen een alert... Creëren, dat je niet ja. meer naar Amsterdam moest gaan... omdat Amsterdam vol was. Uh, misschien is dat een idee dat op het moment... dat het heel erg druk is in Amsterdam... dat mensen een bericht krijgen van jongens... Amsterdam is vol, uh, ga naar het strand... want daar is ook uh, een, een ontzettend leuk feest uh, te vinden. Het is een hele leuke suggestie... maar we, hebben het wel, uh, we doen het echt samen. Dus uh, het overlapt elkaar niet. Ons programma begint... en. Uh, het loopt door in het programma van Amsterdam. Dus wij zitten okay. er eigenlijk voor. Dus oh, het, okay. Anders zouden we moeten concurreren met het feest in Amsterdam. En ik denk dat dat een bijna onmogelijke opgave ja, maar, is. Ja, ja, ja. Zelfs voor is uh, antwoord. Ja. ja, want als jij zegt, er komen 600.000 mensen op die drie dagen, zeg maar, in Amsterdam. Nou, op de Caliprate zelf, ja, zijn er he, meestal is... al een half miljoen. Ja. En die andere dagen er nog bij, kom je en, nog hoger uit. Ja, En gaan, waar gaan die mensen dan naartoe daarna? Blijven die dan daar, die dagen? Of... Ja, heel veel mensen komen die komen speciaal is. naar Amsterdam hè ja. daarvoor hè? Er komen mensen uit de hele wereld naar Amsterdam ja. Voor, ja. voor dit soort ja. dagen. Ja. Um, ja en de hotels en dergelijke zitten gewoon uh, vol in Amsterdam voor mensen ja. die naar de Pride gaan ja. en al dat soort dingen mee willen maken. Ja. Het uh, is in Amsterdam natuurlijk ook gewoon een, een weekfeest. Ja. Dus dan kunnen ze naar, uh, dan komen ze naar Zandvoort en dan kunnen ze nog doorfeesten drie dagen. Ja. Dan Toch? kunnen ze in Zandvoort warm lopen. Ja. En een kleurtje oplopen zodat dus ze er goed uit zien. Dan, ze als in Amsterdam dan kunnen Amsterdam ze zwingen op de boten en uh, ja. ja. ja. ja. Dan kunnen ze hier oefenen met ja. een tocht met wagens. Antwerpen ja. overigens doet het ook met de, ja. met de auto. Ja. Dus daar hebben ze ook een looptocht met wagens. Ja. Maar, maar zijn dat paalwagens dan, Roy? Ja, we proberen wel zoiets van te maar maken. Maar net als met, zeg maar, met de bloemenkorsen of zo? of ja, niet zo zoiets. Ja. Ja, dit is Het is ons eerste jaar, dus ja. we proberen het wel heel voorzichtig te doen, ja. zodat het beter klein en goed dan groot, groot en, ja. en slecht. Dus ja. Uh, maar ja, het, het groeit met een thema? Met de dag. Is er een thema? Echt? Nee, we volgen gewoon echt alles, alles vanuit? onderdeel vanuit uh, Prime. Okay. Ja, en dus ja. wij volgen datzelfde Pride. Oké, okay, dus dan doen jullie mee wat zij daar ook in, uh, in ja. Amsterdam uh, doen. Ja, en binnenkort gaan we wel komen met een echte lancering. Dan hopen we dat jullie ook weer even tijd voor ons hebben om echt te onderzoeken wat er precies gaat gebeuren. Ja. Uh, en dan kunnen we ook thema's bekendmaken voor de verschillende feesten en dat ja. soort dingen. Ja, ja, spannend hoor, allemaal. Ja, Hè? Het, is, uh, het is heel erg leuk en we zijn ja. heel erg blij met uh, de enorme diverse samenwerking ja. die we hebben. Ben jij nou degene die de trekker is voor hier voor, uh, voor Zandvoort? Nee, ik denk dat. Uh... Eén van. Nou, ik denk dat we dat gezamenlijk zijn. Wim heeft een ja. fantastisch initiatief genomen. Ja. Hij ja. heeft echt durft om uh, zijn ja. nek uit te steken en dat, uh, Zeker. dat, uh, dat, uh, dat te verbinden met elkaar. Ja. Uh, ik moet zeggen dat ik erg blij ben hoe enthousiast de gemeente het heeft om om te zeggen van, goh, uh, wij willen hier op alle mogelijke manieren aan meewerken. Ja. Maar ook het bedrijfsleven in Zandvoort, de ja. ondernemers. Ja. Ja, Andere tuurlijk. ondernemers. Je moet het wel met z'n allen doen. Ja. Maar van het casino tot uh, wordt Met een biscoopvoorstellingen En dat soort dingen. Leuk. Alles past zich uh, aan. En, en sluit zich achter het thema. Ja. Uh, wel en, bijzonder en, hoor. Ja, vind ik. Dat, ja. dat men zich zeg maar zo. Uh, kan, kan invoelen. En kan meegaan mm -hmm. met jullie. Ik vind het super. Ja ik vind het ook heel erg fijn. Ik denk ja. dat het heel leuk is. En daarom kan je niet zeggen dat het. Uh, uh, het is echt een samenwerkingsverband. Dus iedereen heeft het. Een hele belangrijke bijdrage. erin. De ene wat minder zichtbaar dan de andere. Ja, ik ik heb net op Facebook niet... even gekeken en uh, ik heb hem gevonden. Pride at the Beach. Ik heb hem ook gelijk uh, geliked. Oh, fijn, en ik wel. nodig iedereen die luistert en daar uh, interesse in heeft en het leuk vindt om dat ook te doen. Zodat jullie uh, daar dus uh, je communicatie uh, kan doen. Want dat is natuurlijk wel zo. Op het moment dat je dus zeg maar uh, vrienden bent op Facebook, dan krijg je ook alle berichten die er eventueel zijn. En alle aankondigingen ja. daar. Ja, we zijn al mee begonnen. We zijn nog klein met Facebook. Ik heb nog niet heel veel geruchtbaarheid aan gegeven. Mm -hmm. Maar onze laatste, een van onze laatste posts had toch 1500 mensen bereik al. Dus dat gaat toch oh, wel aardig is, uh, beetje, ja. de goede Goed, kant op. Ja. En uh, zodra we wat definitiever zijn. Maandag is er een belangrijke bespreking op de gemeente. Ja. Uh, dus zodra we wat definitiever zijn met ons programma uh, dan kunnen we ook wat, wat levend uh, meer live uh, ja, ja. gaan berichten. Ja. Want je wilt natuurlijk mensen niet teleurstellen. Niet de ene dag dit doen en de volgende dag gaat het weer veranderen. Dus je moet Nee, zorgen dat, dat je begrijp ik. Dat je... je moet goed... Maar jij, Wim, is de initiatiefnemer kan ik dat zo zeggen? Ja, absoluut. En jij bent zijn ondersteuning. Zijn er nog meer mensen uit Zandvoort die daarbij betrokken zijn? Ja, ik denk dat ze misschien de volgende keer met z'n allen uh, op de radio moeten komen. Nogmaals, vanuit de gemeente werken er mensen aan mee. Uh, verschillende ondernemers werken mee. Um, op het moment dat mensen daar buiten willen treden van we zijn een organisatie, we zijn nog niet een, een club met een entiteit of zo. We zijn gewoon een, een verzameling vrijwilligers. Mm -hmm. uh, dan vind ik wel dat ze dat gewoon zelf naar voren moeten brengen. Ja. Dan zullen ja. het eerst nee, op nee, maar de dat site is een zetten. goed idee ook. Ja. Uh, ja. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik het heel leuk vind dat er uit zo'n brede laag uh, steun is. Ja. En ja. actieve steun ik vind het heel bijzonder. Het is, het is bijzonder inderdaad. Ik vind het, echt, uh, ja. vind het waanzinnig goed dat, uh, dat men dit uh, laat gebeuren en dat jullie de ruimte krijgen om, uh, om zeg maar inderdaad dat wat er in Amsterdam gebeurt uh, hier naartoe te brengen. Ja. En wat leuk is, is dat je uh, LGBTQ, hoe je dat noemen wil, kan maar tussen de 5 en de 8% van de bevolking zijn. Ja. En dat het hele organisatiecomité op misschien twee of drie mensen na uh, bestaat allemaal mensen die er geen onderdeel van uit zijn. Ja. En ja. Dat is ja. natuurlijk uh, ja. Ja. Uh, zoals het dat, zijn, ja, al ja, dat, dat ja. zijn al de ondersteuners. Dat zijn al de mensen die ja. gewoon het, ja. no het gewoon vinden om zich daarmee ja. te bemoeien. Ja. Ja. En ja. daar goede dingen voor te doen. Nou, hartstikke goed. Leuk hoor. Helemaal Absoluut. Lambea. Wij uh, gaan Spannend, jou uh, ja. bedanken. En uh, uitnodigen om wanneer er wat te melden is. En dat zal ongetwijfeld gebeuren om uh, contact met ons op te nemen. En dan nodigen we jullie weer uit. Oké, okay, ik vind goed. het bedankt. Dag hartstikke dankjewel. goed. Fijne uh, zaterdag nog. Ja, dankjewel Casper. Wij hebben een muziekje en daarna komt Leontien. Die is net helemaal Heem. stomend binnengekomen op de fiets. Die, vanuit Haarlem. Die moet even een klein beetje bijkomen. En, en daarna gaan we met haar praten. dat ik weer mag komen bij je. Een Strijber is van de Zandstroom uh, hier op de Toorbekkenstraat. Uh, en dat is een uh, ontmoetingsplek voor mensen met... Ja, ja zeg het, dus. zeg zeg maar het maar. eens. Wij, wij zeggen altijd tegen mensen, als we binnenkomen, zeggen we welkom bij de leukste club van Zandvoort. Met een knipoog. Kijk we zijn bedoeld voor kwetsbare mensen, waaronder mensen met dementie. En ja. de laatste tijd noemen we het steeds vaker met haperende hersenen. Okay, nou, daar zijn er heel, ik heel ik. erg veel van. Ja. Ja. Eén dan op de vijf mensen gaat daar vroeg of laat mee te maken krijgen. Ja. Ondernieuw, zo dus mooi kan je het ja, dan. Uh, ja. ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. En ik, zal ik. Ja, we gaan ik, ik, ik heb het enorm voorbereid. Nee, wij hoeven niks ja. Nee, wij niks te zeggen. Onderbreken, maar voor alles is niet duidelijk. is. Ik wil het heel graag hebben over de enorm veel, de vele gezichten. Van vergeetachtigheid, van geheugenproblemen, van dementie. Nou, dat woord dat gebruiken we eigenlijk zelden omdat het zo'n enorm stigma is. Alsof je alleen maar dementie bent, terwijl iedereen zo verschrikkelijk veel meer is dan dat. Ja. Nou, dat wil ik in ieder geval noemen. Ik wil ook heel graag echt een hart onder de riem geven voor alle alle mantelzorgers en familieleden. Want jullie verdienen een lintje. Meerdere lintjes zelfs. Want dementie is namelijk aan de buitenkant niet te zien. Dat maakt het nog ingewikkelder dan het al is. De omgeving die bijvoorbeeld zegt, ach, het valt toch wel mee. Terwijl jij dagelijks voelt dat bijvoorbeeld de wederkerigheid in de relatie volledig verdwenen is. Nee, het valt niet mee. Daar moeten we als omgeving, als maatschappij heel realistisch over zijn. Natuurlijk, zeggen wij bij zo'n stroom en dat Laten we ook zien dagelijks. Kan er nog verschrikkelijk veel wel. Maar ook een, een heleboel dingen niet. Je moet opnieuw leren leven met elkaar. En als de diagnose eenmaal daar is, krijg je er geen boekje bij. Nee. Uh, en alles wat was, is niet meer. Alles wordt anders. En als je mee kunt deinen, mee kunt bewegen op de golven van de zee... hoe toepasselijk hier aan Zandvoort, dan wordt het dragelijker. Nou, dat ontdekken, het leren omgaan met deze nieuwe fase is een heel proces... 1 op de vijf mensen krijgt vroeg of laat te maken met haperende hersenen, zoals wij dat tegenwoordig noemen. En als je aan de beurt bent, dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. Die weg, die moet je echt niet alleen willen gaan. Hulp en ondersteuning zou in een zeer vroeg stadium doodnormaal moeten zijn. Alsof je naar school gaat, alsof je weer naar een nieuwe club gaat. Zoek elkaar op en ga samen door dat proces heen. Nu zien we vaak dat familie en mantelzorgers veel te lang wachten met het aan de bel trekken. En je hoeft ons echt niet uit te leggen dat het zwaar is. Wij weten het. We zien gemiddeld 100 mensen per week met haperende hersenen. Zoveel? Ja, zoveel. We groeien enorm. En gisteren uh, heb ik natuurlijk verteld aan de deelnemers, want we delen eigenlijk alles met elkaar, mm -hmm. van jongens, ik ben uh, morgen op de radio. Wat zal ik zeggen over ja. Zandstroom? <laughs> Wat vinden we van Zandstroom? Nou, dat was prachtig en ik lees graag een paar antwoorden voor. Ja. Agnes die zegt, het is een verwenclub. Deze club is uniek. Hm. Samen zijn werpt altijd zijn vruchten af, laat Wil weten. En Herman die roept, je kan bij Zandstroom het meeste ontspannen. Je mag hier helemaal jezelf zijn. Ja, en onze wijze wil, vindt ook... maar de club is altijd royaliteit. Ik vraag nog even na bij haar... of dat hetzelfde is als saamhorigheid. Nee, dat is het niet. Iedereen is hier zo royaal naar elkaar, zegt ah, ze. Ja. Ja. Nou goed, super lief. En, en dat gaat dan als zo'n en helemaal op gang komt... dan gaat iedereen, als je maar voldoende geduld hebt... zijn zegje doen. En iemand zegt bijvoorbeeld... je voelt je thuis, er is voor iedereen plek. Mieke die vertelt, het is heerlijk... bij. ...bij de club. Je mag hier voelen... ...wat je voelt. Dementie gaat... ...heel erg over voelen. Hapen ja, hersenen... Ja. ...zitten in, het hoog, in de hogere hersenfuncties. Mm -hmm. En wat heel erg lang... intact blijft, is gewoon voelen. Kun je het fijn hebben met elkaar. Nou, zo gaat het maar door. Er is veel humor... ...bij de club. Er wordt ontzettend veel gelachen... Het druppelt allemaal van de gezicht af. Jongen. Geef niet is hoor, emotie met het. het. fietsen. <laughs> het zonnetje is altijd aanwezig, zei ook iemand. En Maaike voegt toe, er is bij de club alle ruimte om het allemaal mee te maken. En er gaat nooit iets mis. Het is een compliment, hè? Ja, het zijn allemaal complimenten eigenlijk. En dan merk je van hoe belangrijk dit is voor kwetsbare mensen. En dat het echt heel erg ervaren wordt als een warm bad. Ja. Een warm bad. Ja. waar En dat is het ook. Het is een positieve sfeer. Mensen krijgen bevestiging in wat ze nog kunnen. Uh, en dat is verschrikkelijk veel. Ja. Ik krijg even een zakdoekje aangerijd. Dankjewel. <lacht> <lacht> nou ja, accordeonist en pianist Ed. Die zegt het is zo'n creatieve club. En die creativiteit ja. zit in alles. Dat ja. zit niet alleen maar in kan je knutselen. Dat wordt gebruiken we überhaupt nooit, maar dat zit eigenlijk in helemaal in de manier waarop we met elkaar omgaan. Nou ja, je kunt heel veel leren, vinden wij ook heel erg belangrijk. Ik denk dat wij gezonde breinen ongelooflijk veel kunnen leren van haperende breinen. Het zijn gedachten die je zelden hoort in de krant, maar wij zien het gewoon dagelijks. Mm -hmm. Mensen zijn heel erg puur, leven ongelooflijk in het hier en nu. En wij moeten daar eigenlijk allemaal heel erg lang yoga voor doen, de boeddhisme, hindoeïsme leren. En deze mensen kunnen dat gewoon. Ja, elke dag is een verrassing. En Rutger, 63, Parkinson en dementie zegt op zijn eigen manier, hij heeft altijd een hoge communicatiefunctie gehad, hij zegt je moet de zaken breder zien dan ze in werkelijkheid zijn. Ja. Nou ja, op de ramen kan je zien bij Zandstroom, staan allemaal belangrijke uitspraken, dat zijn ja. ook weer uh, teksten van de deelnemers zelf. Ik ben mens, ik mag vergeten. vergeten ja. Nou, een heel belangrijk motto. Als je, ervoor gaat, als je ervoor gaat schamen, wordt het nog erger dan dat het al is. Ja. Er is geen drempel. Zeg iets liefs tegen me. Super belangrijk. Ik gaf van de week een meneer een compliment. Hij heeft een hoge functie bij Shell gehad. En uh, hij, hij ont was meteen ontroerd. Hij zegt, ik heb nog nooit een compliment gehad ja. in mijn leven. Ja. Ja. Nou ja, we doen het samen... Zal ik nog even doorgaan? Ja, ga maar door, Denti. Uh, laat je brein niet zitten. Heel belangrijk. Het is een titel van een, van een boek van hoogleraar, ja, professor ja, Scherder. Ja, ja, klopt. En dat ja. gaat natuurlijk over alles. Hè. Dat gaat ja. in beweging, maar ook je brein in beweging houden. Vaak wordt gezegd: ja, maar mensen willen rust. Nee, ja, mensen willen geen, geen rust. Mee. Mensen willen contact. Mensen willen erbij horen. Ja. Ja. En, en als ze dat niet maar. willen, dan geven ze dat ja. aan. Dan, ja. dan geven ze dat aan. Nou ja, dat is dan soms bij dementie nog wel weer een lastig verhaal. Want dat is vaak het gebiedje wat juist aangetast is. Maar mm -hmm. ook bij zo'n club kun je je rust nemen. Er zijn ja. vaak mensen die even hun ogen dicht doen. We stimuleren ja, dat. Gaan in de tuin op de ja. bank liggen. Het kan allemaal. Ja. Ja. Ik heb het ook even gevraagd aan collega's. En mijn collega Leiden. Die komt ook uit Zandvoort. En die zegt zeg maar op de radio. Dat het goed is om te weten dat het echt niet eng is. Of zo. Om eens binnen te lopen. Ja. Het kan namelijk Ik veel ontzorging geven. Voor ja. de mantelzorger, voor de familie. Maar ook voor de mens die vergeet. Want vaak N mens mensen die het eng. Ze vinden het ja, eng. Mensen vinden het eng, familieleden vinden het eng. En mensen die vergeten... Uh, wij laten mensen die vergeten vaak op hun tenen lopen. We vragen ja, allerlei ja. dingen die ze niet meer kunnen. En bij ons leer je hoe je dat dan... Nee, hoe je daar wat ontspannender... En je mee kunt meekomen mee en je ja. kunt ook weggaan. Dat, is, ja, dat mag natuurlijk allemaal. Tuurlijk. Alles, alles, mag, mag, alles, alles ja. kan. Ja, een mooie sprook vind ik ook. Uh, ik ben een mens, ik mag ja, vergeten. Absoluut. Hè? Ja. Ja. Ja. Die is ja. ook van een van de deelnemers. Ja. Ja. Dat is echt onze ja. lijfspreuk. Die doen ja. we nu ook op kaart. Dat is heel mooi. Ja, ja. Ja. Nou ja, Joke. Dat is ook een schat. We hebben allemaal schatten om ons heen. En ze is al in de 70. Ik ga nog niet precies de leeftijd zeggen. Maar ze speelt gitaar en ze zingt. En doet dat zo fantastisch met iedereen en joker zegt bijvoorbeeld ik heb het gevoel dat we echt een beetje in droomland zijn. Iedereen ja. hoort erbij. Het is bijna een soort van ideale maatschappij. En dat maakt ook waarom mensen die gewoon op bezoek komen... helemaal ontroerd en verrast zijn van... wauw, wat is het hier leuk. Ja. Ja. Weet Mooi je nog dat jullie begonnen? Ik weet het nog heel goed. Ja. Nou, ja. Ik me nog heel goed <hijen> ringen, Ja. collega. Nee, wij, wij, ik, ik werkte bij, uh, bij Zorgbalans. Ja. Uh, bij ons kantoor ja. was beneden ja. en jullie ja. begonnen ja. Ja. boven. En ja. Ik weet nog hoe voorzichtig ja. en hoe... Ja aftastend het allemaal ja. begonnen is, ja. en, maar wel enthousiast ja. en wel ja. van, goh, we gaan iets moois doen, we ja. gaan iets goeds doen. Ja. En het is gewoon gelukt. Ja, het, het is gewoon, ja. Ja, het is gewoon ja. waanzinnig gelukt. Ja. Ja. Ja. Nou, ik kan me dat nog goed herinneren, we zijn begonnen bij Kindercentrum Ducky Duck met één ja, deelnemer. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, Ik zal niet zeggen hoeveel we er nu veel <laughs> hebben, maar een veelvoud daarvan. Het heeft ook tijd nodig en mensen gaan zien dat en, het. Voelen, ja. en, ja. en, en, en voelen en mensen uit Zandvoort komen elkaar tegen. Het is fantastisch. plek is waanzinnig. We kijken uit op zee. Je loopt ja. zo het dorp in. Er is altijd reuring. Je ja. kan op de galerij zitten. Ja. Ja. Ja. Uh, en het is, het is echt ontmoeten. Gewoon ont met streepje moeten. Ze gaan naar de e. kapper. Ja, de kapper komt mensen bij ons halen. Ja, ja, hey. We nodigen ja. Jan en ja. uit op de koffie. De glazenwasser komt binnen. Uh, het enige wat wij altijd zeggen is iedereen mag altijd binnen. Van de week stormde er een hele leuke buurvrouw naar binnen. En dan vragen we altijd wel even, hé, hey, wie ben je? Weet je ja, ja, ja. Ja, ja. Ik ben die en die. Ik ja. zeg ja. maar hartstikke Goed, maar dan gaan we je wel voorstellen. We stellen altijd iedereen ja, voor, ja, ja. want anders dan, ja, het is toch hun huiskamer, dus ja, de huiskamer dat van is de, toch de deelnemers. Ja. De die dan ja, en ja. Ondanks het feit, dat vind ik altijd zo fascinerend, het korte termijngeheugen kan helemaal weg zijn. Het gevoelsgeheugen blijft gewoon intact. Anders, ja. Mensen onthouden geen namen, maar ze weten heel ja, goed, ja. jij hoort wel bij de club. en jij nog niet? Ja, ja. Dat, dat, zien ze niet wel. Dat, dat zien ze wel. Dat voelen ze en daar sturen we ook op. Als we gasten hebben, vraag ik altijd: Goh, we hebben gasten, hebben jullie die gasten al gezien waar zitten ze wie zijn het nou ja zo uh... leuk maar, maar de, de, ja. wat wat uh, wat jullie ook doen is dus uh, met elkaar eten hè? Ja. ja absoluut ja. dat is dat koken leuk. koken met koken. elkaar koken, ja. en ik, ik vind het geweldig als ik, ik zie hoe mensen en, en dat weerspiegelt een klein beetje hun karakter ook ja. maar ook hoe... Ja. die ze zijn als ze ja. dan de, ze krijgen allemaal ik noem maar wat een wortel voor hun neus met een mes en een plankje ja. ja. en de ene die maakt mooie plakjes en de ander maakt kleine blokjes ja. Ja, grapig, en weer een ja. ander die hangt ja. hem gewoon in ja. drieën en ja. zegt zo ja. klaar ja. het is super ja, ja. maar dat is zo dat is mooi, mooi dat je dat zegt want dat is dat is dat dat vinden wij zo interessant zeg maar de diversiteit van de mensen weet je we zijn allemaal uniek we hebben allemaal onze ja. eigen persoonlijkheid ons ja. eigen karakter ja. en dat gaat niet weg als je dementie hebt helemaal niet nee. weet je Nee. En mensen die vroeger van poetsen hielden, die houden daar nu ook van. En mensen ja. die koken hier. die komen nu ook in die keuze, dat gaat niet dat weg. Gaat en weg. En ja. mensen die, die humor hadden, die hebben dat nu dat ook. Sterker nog, het kan soms veel sterker worden. En Dat is het dus, hè, dat op het moment dat ze zeg maar dan, euh, zonder dat ik dat vervelend bedoel, bedoel maar de schaamte voorbij zijn. Dat ze dus niet meer die beperking hebben. Dan komt al die mooie kwaliteiten die ze hebben, die ze eigenlijk misschien vroeger heel erg ingehouden hebben. Die komen er gewoon uit. Ja, dat ja. klopt. Komen ze komen, Dat is helemaal waar wat je zegt. Maar ze komen er niet gewoon uit. Want dat betekent nee, dat, dat het jij als begeleiding ja, maar dat jij als begeleiding ook volledig jezelf bent. Dus ja, dat jij niet, ja. niet daar komt om nee. je kunstje te doen. Of nee. dat je daar niet nee, komt is omdat is ook, je het weet. Ja. Maar je moet zelf als begeleiding moet je ook, ook een bepaalde losheid, ja, humor, ja, ja, ja, ja, ja. energie hebben. Als jij ochtends met een chagrijne gezicht binnenkomt. Dat nee, werkt nee, niet. Nee, dat pikken zij ook op. Dus dat is nog één minuut. Ik heb nog... Oh, daar moet ik kijken. Want omdat we zo enorm groeien, hebben we ontzettend veel behoefte... Aan, aan leuke, enthousiaste vrijwilligers met een groot hart. Creatieve vrijwilligers, kunstenaars, vertellers en andere leuke mensen. Dat vinden we heel belangrijk. Uh, iedereen is nog heel snel leuk hoor. Maar al, al wil je maar wandelen. Al wil je een keertje koken. Een keer in de maand. Al wil je een keer een verhaal vertellen. Een keer in de twee maanden. We zijn eigenlijk blij met alles. Uh, dus kom alsjeblieft binnen en kom een keertje kijken. We hebben een Facebookpagina. Dan kan je ook van alles zien. Zandstam Facebookpagina. En nou ja, wees niet. Zeg nog even het adres. Het adres is Torbeckenstraat 13. Uh, tegenover het casino. Tegenover het casino. Telefoonnummer 023 3883. En je mag mij ook bellen op 06 55121227. Ik Kijk. ben mens en ik mag vergeten. Ja, precies. Kijk. Dankjewel Leon, Dankjewel. Helemaal goed. Wij gaan Heel snel even een klein stukje nog van de agenda doen, die van belang is voor dit weekend. Uh, we hebben dus de Hotscrowns oh. Begonia, het voetbaltoernooi. Dat is dus op het terrein van ja. de Zandvoortse voetbalvereniging in Tuintjesveld. Dan is er maandag Amazing Mondays bij Ayuma op het Zuidstrand vanaf 6 uur. En dit weekend is ook de Benelux Open Races op het circuitpark Park in Zandvoort. Ja. Dat ja, is dit weekend? Dat is dit he, weekend. He, weekend. Volgende en, ja, volgend weekend, dat, dat nemen we dan. dan Weer ja, meegewoon, mee um, ik denk dat we gaan bedanken. We gaan uh, bedanken Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid: hun koffie, hun thee, hun water en de cake en, van uh, de, volle de cake die Van Yvonne die die uh, jarig is geweest. De techniek deze week was in handen van Casper Geurensen: fantastisch. Uh, ja, ik ben het vergeten. Jacques Jozef Duinmaier, precies, die was er ook bij en uh, die is uh, uh, vol in trans met. Oh ja, ik weet niet wat hij het is, maar hij is het, het aan het leren van. van Kasper. Dan hebben we de redactie deze week. Die was in handen van Gert van Kuik. De eindredactie deze week was in handen van Gerry Rutte. De koffie was ook van Ger, uh, Gert van Kuik. De presentatie was deze week. Gerry Rutte, dankjewel. En iedereen in de, de jagen. Wat gezellig, gezellig was hier, uh, een leuk programma Twee vrouwen. Had. Kasper, moeten we nog even doorpraten? Of zeg je van nou, uh, we, we praten nog even door? Oh, hij gaat de knop omdraaien. Dan ga ik oh. iedereen een fantastisch zondag weekend. Ja. Wensen en jongens, maak er iets prachtigs ja. van, want geniet, geniet ervan van, zo lang dat er ja. uh, want want het kan, er is. Want ik zeg zo weer voorbij zijn. Ik zeg tot de volgende keer en tot volgende week dank ja. voor het luisteren. Bedankt.